In de bioscoop. De best bekeken film van 2010 was Avatar. In totaal trok deze Amerikaanse productie 1,7 miljoen bezoekers. Het weer is wisselend bewolkt en overwegend droog. Maximaal liggen tussen de 0 graden in het zuidoosten en plus 3 in het noordwesten. Dit was het. BeachNet, het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 En de chauffeur niet op zijn remmen had getrapt Dan had ik niet in jaar me kunnen vallen I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 Volgens oud-Feyenoord en Rienes Israël was Moulijn een mooi mens. En oud Ajaxiet, Jacques Zwart, noemt Moulijn een geweldige linksbuiten, een fenomeen en een vriend. Koen Moulijn was 73 jaar. Op het vliegveld van Eindhoven is een passagiersvliegtuig van Ryanair op een regen botst. Dat gebeurde bij het taxiën na aanlanding van het vliegtuig dat uit Dublin kwam. Het toestel met 186 passagiers aan boord raakte licht beschadigd, maar kon drie uur later terugvliegen naar Dublin.